Die gebruikte eerst een taser en schoot hem uiteindelijk in zijn been. Het gaat om een dakloze man die nu in het ziekenhuis ligt. Het vries flink tot min 8 graden en dus kan het glad zijn. Wel is het vanavond droog en dat is morgen overdag ook zo. Dan temperaturen rond het vriespunt. En dat was het nieuws op 538. Van een verkeer, één vertraging op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht... bij Maarse 31 minuten. Hoofdrijbaan is daar dicht en er is één flitser. Op de A20 staat hij tussen Gouda en Rotterdam bij 46.3.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 En tot wel 4.000 euro voordeel. Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo Dealer. 538, de vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Was een delen. Zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. En dit is het Radio 538.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 Bas EN feeling Bas en Dylan Radio 538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 I I've been trying to catch my breath since I was 17. I Zodan Blink Twice. Shaboozie, en Blink Twice. Bas en Dylan presenteren... de quiz over vandaag. Ja, die spelen wij iedere avond. Maak je dus kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. En dat betekent dat je aan het einde van de week... de meeste vragen goed hebt beantwoord. Zo simpel is het. Uh, we spelen vandaag met Sophie. Goedenavond. Hey, Goedenavond. Ja, het is uh, belangrijk om te weten dat je zo meteen in 90 seconden. zoveel mogelijk vragen op je afgevuurd krijgt. over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel is ook nog: je mag niet passen. Heb jij een paswoord in je hoofd? Volgende. Zo, ja, uh, tactisch. Ja, ja, tactisch. Ja, heel slim. Ja, uh, heel veel gaan we gewoon voor een willekeurig woord. Fiets Nou, Maar volgende is natuurlijk helemaal prima. Hey, ja, hartstikke goed. Um, zijn er dingen waar je weinig van weet, waarvan je niet hoopt dat ze erin zitten? De voetbalclub is buiten PSV, hoor. Oké, okay. okay, ja, dan ja de... het antwoord op de kwalificatievraag was... van welke ja. voetbalclub is Van Persie de trainer? Feyenoord. Feyenoord, ja, dat is wel Hoppa, goed. Ja, hartstikke goed. Uh, nou, dat wist je in ieder geval. Als jij zegt go, dan gaan we. Ja, go. Cool. Sneeuw en ijs ontregelen Nederland. Bij hoeveel graden bevriest water? Men 1. De dus gouden radioring gaat stoppen. Noem iemand die nog nooit een radioprijs heeft gewonnen. Zo'n 85.000 huishoudens in Amersfoort en de omgeving... hebben bacterie- in drinkwater. Waar of niet waar, Amersfoort ligt in Gelderland. Uh, niet waar? Jamie Vaas heeft een nieuwe vriend. Wie is haar ex, Lil Klein of Ronnie Flex? Lil Kleine? Dat is goed. Uh, beide staatsloterijwinnaars kregen het lot cadeau. Hoeveel nullen heeft 30 miljoen? Schiphol te veel vluchten vandaag. Noem een vliegtuigmaatschappij. Ja, dat is goed. De line-up van de Premier League Darts werd bekendgemaakt. Welke Nederlander stond in de finale van het WK? Van Veen of van Gerben? Van Veen. Een vermist meisje uit Bussum is terecht. In welke provincie ligt Bussum? Gelderland. Ja, kandidaat Sophie heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Volgende. Aardbeving met kracht van 2,3 in de Limburgse herten. Aardbevingen meten we op de schaal van... Rechtor. Overdag reclame maken voor junkfood wordt verboden in het Verenigd Koninkrijk. Hoe vaak zit de letter D in junkfood? In. De Venezolaanse president Maduro is aangekomen bij de rechtbank in New York. Van welk land is de Venezolaanse president president? Venezuela. Dat klopt. Nou, wow. even kijken zeg niet gek gedaan. Het is de allereerste van de week. Dat Daarmee sowieso. zet jij de toon. Het zou lekker zijn als je aan het eind van de week de grote winnaar bent. Dat gaan we op donderdag zien. Ja. Maar wat is de toon die je hebt gezet? Is helemaal niet gek hoor. Je had er acht. Goed. Ja. Ja. Oh. Nou, Sowieso een 50-jaar prijzenpakket voor je. Dat is heel fijn. Lekker toch? Hees welkom bij je vrienden. Het is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva vlog en de lach van Dilon Boer. Als Nat draait, de plaatjes. Ja, je kan niet om ze heen. De avond show, het is de nummer één. Ah, die mis je verder.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 538-jorde, de waving flag. Het is de avondshow. Wij zijn Bas en Dylan. En zo meteen. Ja, het zou zomaar eens kunnen dat je met uh, dit weer, uh, weer de kop opsteekt. De winter, de Pres! Oh, de winter. Ja, nee, ja, absoluut. Ja, de wintersombeid. En zo meteen hoor je wat je er tegen kan doen. Wanneer stuur je in naar Radio 538?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 voor heel weinig bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea. 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. <tie> Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ontdek ook de beste beautydeals op socialdeal.nl. Kom wintersporten bij Sport City. En maak van sport een gezelligheid. Start nu je winterlidmaatschap bij Sport City, je sportclub om de hoek.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 Nu bij Quantum, alle populaire gordijnen gratis op maat gemaakt. Quantum, de nummer 1 in raamdecoratie. Hoe leuk is dat? Quantum. 538, Bas en Dylan. Zo meteen hoor je wat je kan doen tegen je wintersomberheid. Daar ben je er zo van af. 5, 3, You're you color and fracture the light. You can't help but 538.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 Ja, maar, maar, maar,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 Morgan Wallen en What I Want. Ja, dit moet je niet doen om somber te worden met het winterweer. Het is een bekend fenomeen. Oh ja. De, Heb jij er last van? Word je een beetje donkerder? Nou ja, je hoort het wel een beetje aan. Maar ik ben gigantisch verkouden. Ja. Ik, ben echt, ik ben echt een beetje ziekig. Maar ja goed, maar de dit, show was over, Maar dit gaat, maar over, echt, zeg maar de, ja, het gaat wel over het mentale. Ik heb er niet zo heel veel last van. Ja, ik word er toch wel ik word blijer in de zomer. Het is niet dat ik er een diep tal dal ga in de winter, maar ik word wel blijer in de zomer. En ik moet zeggen, eh, kijk, je hebt vooral tussen nou, 1 en iets van 12 graden dat ik dat wel merk. Maar zeg maar nu, nu is het echt kouder en dan zit er veel sneeuw. En eh, dan, dan werkt dat weer, zeg maar, dat, dat geeft ook wel weer wat geluk. Nou ja, ik heb dus, ik heb dus vannacht lekker met het raam opengeslapen. Ben je helemaal gek? Dat geworden. was heerlijk. Ja, maar ik lag, lag een beetje te Ik ben een beetje grieperig. Ja, en toen dacht ben ik, jij gek. Ik heb het warm, dus ik doe even lekker. Ik doe lekker het raam open, Ik doe lekker de raam open. Nou, dat is, dat is een opluchting, jongen. Je wordt helemaal fris en fruit zwakker. Ja, ja, ja vind Maar goed, uh, terug te komen op het bekende <laughs> fenomeen de winterdepressie. en Minder daglicht zorgt voor veranderingen in je melatonine- en niveaus. Mm -hmm. En daarnaast zijn extreem koude dagen, zoals uh, nu, een voedingsbron voor stress signalen. Morgen is het ook code oranje. Wordt dan zelfs nog wat extremer dan vandaag. Ja, en wat kan je dan doen om helemaal uh, in, niet in uh, zak en as te zitten? Ja. Daar heb ik drie tips voor. Nou, daarmee je niet. Ja, want Die normaal tips. heeft Eva natuurlijk de tips. The people love tips. The people love tips. Ja. Eén, beweeg en ga toch nog even naar buiten. Al is het voor een kleine wandeling. Want daglicht helpt je om stemming en energie te verbeteren. En bij beweging is dat net zo. Oké. Okay. Tip 2. Als je vrienden of familie niet kan bezoeken, videobel dan eens. Ja, wel, ja. Heb je diegene toch gezien dat het helpt dan ook een beetje tegen gevoelens van isolatie. Ja. En 3. Eet wel gezond. Mm -hmm. Veel mensen die gaan dan een beetje ja, kageltje op 24, weet je wel. Een beetje zo naar buiten kijken. Dan gaan dan toch een snoepla. Even wat makkelijks wat nog in de kast staat, weet je wel. Ja. En, en, en Doordat je ook niet buiten komt, vitamine D mist, is dat een beetje gezonde voeding wel een aardige opsteken. Je hebt zeg maar, net op de redactie zitten vertellen dat je al minstens dus drie weken geen groente meer op hebt. Het waren hele gekke weken waren het voor mij <middels>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 We don't have. 538, Davina hoorde Davina Michel en What A Woman. Ja, en zo meteen hier uh, Marnix. Marnix, wat had jij nou, wat had jij nou gemaakt? Jij had, iets, jij had iets op TikTok gezet. Marnix Westhuis. He. Hallo, hallo, hallo. Hallo. hallo. Hi. Ja, ik, uh, ik vind het altijd leuk om het nieuws te combineren met, met hits. Dus ik dacht uh, in een, in een uh, lompe creatieve bui <laughs> uh, ja, dingen met elkaar te combineren. Uh, nieuwsflits in hits. Ja, ik, ik vond het super zat ja. ik mijn mappie, als je het wil laten horen? In je mapje Zeker, vijf oh, seconden. Oh, dat is... Even kijken hoor, ja. Marnix. Dit hadden we natuurlijk even kunnen voorbereiden. Ja, ik, denk, ik stuur dat ja, iedereen maar... door naar TikTok. Nou maar... ja, ja, mag ook. Ed Marnix Westhuis. Zowel ja. op TikTok en, dat en Instagram. Ja, mag ook. Ja? Zullen we dat doen? Dan doen we dat. Ja, ik ik, ik even, heb, even. heb even. hem hier hoor. Oh, ja, dan laat het dan maar horen. Nou, oké. Okay. dit is nog recent toch? Dat is vanaf Ja, vorig. zeker. Dus het begint. FBI op de... Au, au, open. Dat het de Nieuwslits Nieuwsflits in Hits uh, week 1 heet, betekent dit dat dit een wekelijks terugkomt. Ja, dit wil ik iedere zondag op maandag doen. Bro. Oh, heel goed, heel goed. Oh. En meer van Zulks, zo meteen na 12 uur. Ja. Tuurlijk. Nou, ja. mooi. Waarom kijk je zo twijfelachtig? Oh, je hebt niet nog zoiets gemaakt voor nee, vandaag? ik doe het iedere zondag op oh. maandag. <laughs> Andere dingen dan. 538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 You yeah, catch him at night I'm Cupid with arrows, babe I'm just shooting my shot mm -hmm. If I could get in Drop me a pin, Hop in the Come over Don't wanna be friends Just instead